...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Marion Koekoek met het NOS-journaal. In Nederland zijn onnodig veel mensen zwaar ziek geworden door de Q-koorts. Dat zeggen Brabantse GGD-artsen en microbiologen zondag in het VARA-programma Zembla. Ze zeggen dat voor de overheid de belangen van de geitenboeren zwaarder wogen dan de volksgezondheid. Zo weigerde de Gezondheidsdienst voor Dieren de GGD's te vertellen op welke geitenbedrijven Q-koorts heerst. De epidemie begon twee jaar geleden met 168 mensen die Q-koorts kregen. Een jaar later melden zich al 1000 patiënten en dit jaar 2200. Inmiddels zijn volgens de Brabantse artsen 11 mensen aan de ziekte overleden.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 Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 17 mensen omgekomen bij een brand in een karaoke-bar. De brand brak uit op de derde verdieping van een gebouw in de stad Medan. De brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de reddingswerkers kan het dodental nog oplopen. Servoorzitter Renoy Kan is voor het derde jaar op rij de invloedrijkste Nederlander in de top 200 van de Volkskrant. Ook al slaagde hij er dit jaar niet in om een AOW-akkoord tot stand te brengen, hij is nog altijd erg invloedrijk. En Kan heeft prestigieuze nevenfuncties, schrijft de krant. Werkgeversvoorzitter Wientjes stijgt in de top 200 naar de tweede plaats. Daarna volgen Philips Topman Kleisterlee en dienst KPN-collega Scheepbouwer. Oud Shell-topman van de Veer is nummer vijf. De hoogste nieuwe binnenkomer is ABN-amro-baas Gerrit Salm op de elfde plaats. In vrouw blijft FNV-voorzitter Jongerius. Al zakte ze hun plaats naar nummer 7 van de top 200. Dan nog het weer. Bewolkte van tijd tot tijd regen. Morgen vooral zocht dus ook regenachtig. En het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu, vrijdagavond live Met elk café is Fred bekend Op weg naar huis zijn er wel tien Bij ook een bar wordt hij erkend Vertelt graag over wat hij heeft gezien. Dat hij aan heeft geswoerven en de grens overging met slechts een journalistenpas. Maar hoe meer drank hoe erger. Zelfs vreeden hoorde zijn verhalen.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 Ziet een vrouw die hem machteloos om hulp riep, maar hij wuifde het weg met een gevaar, zijn laatste vlucht vertrok uit dat land, als journalist die wij gevaar. Wie gelooft er nog in. Sprookjes, wie geloof er nog in.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 The bird. Excuse me, mister, I've got other things to do. Let's do Let you run in a battle Tell me you care for me